Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Op Nederlandse gevangenissen wordt voorlopig niet meer bezuinigd, zei staatssecretaris Steven in de Tweede Kamer. Vorig jaar is er wel extra bezuinigd op gevangenissen en dat leidde tot veel onrust onder het personeel. De staatssecretaris moet wel bezuinigen op andere zaken, want hij kampt met een extra tekort van 85 miljoen euro. Het komt doordat de Eerste Kamer nee heeft gezegd tegen een bezuiniging op de rechtsbijstand. De Europese Centrale Bank gaat de komende anderhalf jaar staatsleningen opkopen... van banken en financiële instellingen in de eurozone. Het is voor het eerst dat de ECB dat doet. De Centrale Bank hoopt dat door de maatregel de economie in Europa weer gaat groeien. De ECB koopt per maand voor 60 miljard euro aan leningen bij banken... waaronder staatsobligaties. In totaal komt het neer op ruim 1100 miljard euro. De Belgeert Leinders, oud ploegarts bij de Rabobank Wielerploeg... is voor het leven geschorst... De arts, die ook directielid was, krijgt die straf voor het bezit van doping, de handel in doping en het geven van die middelen aan wielrenners. De levenlang te werd opgelegd door een Amerikaans sporttribunaal en geldt voor alle sporten. Dopingautoriteiten van de Verenigde Staten, Nederland en Denemarken hadden alle bewijzen, onderzoeken en getuigenissen gebundeld. Onder andere de oud renners Levi Leipheimer en Michael Rasmussen. In Zuid-Afrika zijn vorig jaar 1215 neushoorns door stropers doodgeschoten. Er zijn er zo'n drie per dag. Dat is een stijging van een vijfde vergeleken met een jaar eerder. De hoorn van de dieren is zeer waardevol. Een kilo kost zo'n 50.000 euro. Het is een belangrijk ingrediënt voor traditionele geneesmiddelen... in onder meer China en Vietnam. Het weer, een groot deel van het land is bewolkt, in het noorden ook zon. De temperatuur varieert van min 1 tot plus 3. Het kan wel aanvoelen als min 7. Dit was. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amsterdam, naar Amersfoort, staat tussen Afrit Soest en Afrit Bunschoten 4 kilometer file. Op de A13 naar A1 richting Rotterdam voor Delft 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Goedemiddag, luisteraars. Het is vandaag 22 januari 2015. Dit is weer twee uur Muziek van Live. Met als gasten vandaag... Willy Balk, Laura Koning en Tally Haak... van de sopbalvereniging ZSC. Zandvoortse sportcombinatie. Ze komen praten over hun passie, softball. Maar natuurlijk ook om half vijf de column van Mandy Schorel... en om half zes het weer voor het komend weekend. Maar zoals altijd starten wij met de Beatles. Do you want to know a secret? Een lied van het schrijversduo Lennon en McCartney. Het nummer verscheen in 1963 op het debuutalbum Please Please Me. Op dit album werd het lied gezongen door George Harrison. Gevolgd door een muziekkeuze van mijn gasten. Anders Nielsen met Salsa Tequila. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel plezier. Night with Wonder Beatle Music. The After Beatles Live. Door de Ruud Jansen Band. Lauren en Hardy. 24 januari, s'avonds om 9 uur. Haltenstraat 46. Telefoonnummer 023 57 37 Ik herhaal. 57 37 046. Hey die. Wat zegt u? Gaan ah, we... Zoals ik bij mijn aankondiging al zei, worden Bart en ik verwend met twee dames van de softbalvereniging ZFC, de Zandvoortse sportcombinatie: Willy Balk en Tally de Haak. Dames, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Bij de softbal denken veel mensen aan een soort hongbal. Maar dat is niet zo, hè, dames, want softbal is ietsje anders dan hongbal. De afstanden zijn wat korter. Maar, en ik heb ook gelezen dat er ook mannen zijn die hongballen. Kunnen jullie ook iets vertellen over jullie softbalvereniging, over de vereniging ZFC? Nou ja, wij zijn een softbalvereniging. Wij komen oorspronkelijk bij uh, TZB vandaan. Daar moesten we helaas weg, omdat de velden verbouwd zouden worden. En wij zijn toen samengegaan en zitten nu in Duintjesveld, zeg maar, ja. bij de sporthal. Daar hebben we een nieuw veld gekregen. En daar, daar softballen wij dus nu. Ja, nu wel. En, en... Nu wel. En zoals softballen jullie daar al lang is? Die, die, uh, die combinatie al uh, uh, lang geleden gemaakt? Die, is tien, die bestaat nu net tien jaar. Tien jaar, dus ook... Ja, oh, vorig jaar tien jaar lang lang. Ju, uh, ja. jubileum gefeerd. Ja, ja. ja en wat ik op de site van jullie vereniging ge gelezen heb... dat is dat jullie dames zoeken. Ja, welke vereniging zoekt geen dames zou ik haar zeggen. Maar uh, jullie zoeken dames om jullie, uh, zeg maar jullie team uh, compleet te maken. Jullie hebben niet een compleet team dit jaar. Nee, dat klopt. Vertel het eens. Nou, we hebben wel uh, een aantal meiden die inderdaad graag willen softballen. Ja. Maar ook door de onregelmatige werktijden. Ja, vallen er vaak een aantal dames af. Waardoor we niet een compleet team hebben. Ja. En dan een, een beetje een halfbakken wedstrijd uh, hebben. Ja, ja, ja. Daarom in, uh, zoeken we inderdaad uh, ja, meiden, vrouwen, dames. Het maakt niet uit van welke leeftijd. die ons team willen versterken. Moeten, moeten ze ook goed kunnen softballen? Of mogen, ja, het, mag ook, altijd. mogen het ook? Ja, dat begrijp <laughs> ik. Maar mogen het ook beginners zijn? Kunnen jullie, hebben jullie een trainer die. die, die uh, die zit ernaast. Ja. <laughs> softbal je zelf ook nog of niet? Nee, ik softbal niet meer. Nee. Niet meer? Nee. Dus het is alleen maar de training? Ik doe de trainingen en ik coach en begeleid. Ja. En uh, dat doe ik dus. Ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> en en wat, kunnen jullie mij iets vertellen over het verschil tussen honkbal en softbal? Er zit verschil tussen. Wat is het verschil? Vertel nou, het eens. Uh, honkbal wordt... De uh, <laughs> ja, maar honkbal wordt meer gespeeld door heren. Ja. Er zijn soms... Enkele dames die het heel goed kunnen, die willen wel eens bij met een honkbalteam meedoen. Ja. Uh, en softbal, dat wordt door dames en heren gespeeld. Uh, softbal is een andere bal dan de honkbal. Een honkbal is kleiner en softbal is groter. Pitchers gooien onderhands, bij honkbal gooien ze bovenhands. Die bal gaat ook veel harder. En die wordt veel verder weggeslagen bij honkbal dan. En bij softbal. Uh, ja, worden ze niet zo ver weggeslagen als bij een hondballer. Het spelletje is wat minder snel en uh, de honkenafstanden zijn ook wat dichter op elkaar dan bij hondballer. En de werpenafstand is ook wat korter. Wat ik is ook wat korter. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en hoeveel teams? Uit hoeveel mensen bestaat een team? Hoeveel mensen heb je nodig voor één team? Je hebt negen mensen in het uh, veld staan. In het veld dus dus dus slag, echt, en dus ook als slagpartij. Slag ook. Dus je hebt echt negen, minimaal negen ja. mensen nodig. Maar ja, er is er altijd wel eentje die uh, of ziek is of moet werken. Ja. Dus we hebben graag dertien uh, mensen hebben we toch sowieso ja. wel nodig. En, en hoeveel hebben jullie er nu als ik vraag was? Acht. Acht. Dus dan zou je zelf kunnen softballen dan heb je er weer negen. Ja, nee, we maar... Meer, dus, dan nee, dan dan dat is ja. Ja, moeilijk. Hè. Ja. Ja. Ja. ja, en, en uh, hoe, hoe wordt het softball precies gespeeld? Want dat is het, het punt. Hoe, hoe werkt het? Ik ben, ik ben een leek, dus hoe wordt softball gespeeld? Nou, je hebt een, uh, iemand die gaat de bal gooien. Dat noemen ja. we de pitcher of ja. de werpster. Ja. En er zitten, achter het honk zitten, uh, een dame de bal te vangen. Dat noemen we een catcher. Ja. En die moeten dan in een bepaalde slagzone gooien. Dus zeg maar onder de schouders, boven de knieën. Hij moet over de plaat. Dat is een slagbal. Ja. Ballen daar buiten zijn wijdballen, mag je la laten lopen. Hoef je niet op te slaan, dus je slaat alleen op de mooie ballen. Nou, en als je hem raakt, dan ga je naar het eerste honk uh, rennen. En als je goed slaat, dan kan je ook dan doorlopen. En als je heel ja, ver je slaat, heel slaat, dan je laat. Je, uh, mag je net zo ver lopen. Ja, ja, ja. ja, ja. Totdat je coach zegt stoppen. En, en wanneer, wanneer heb je een, een punt gescoord? Ja, het is misschien heel, heel amateuristisch wat ik vraag, maar wanneer heb je een punt gescoord? Als je binnen bent. Als je binnen bent, de thuisplaat, hongen. is ja, als je een rondje gelopen hebt. Ja. Ah, nou ja. Dat is leuk om te weten altijd, ja, ja. toch? Ja, ja. ja, ja, ja, ja. daar ga ik altijd voor. Ja, dat kan ik me voorstellen. Worden er veel homeruns geslagen, ik vraag me? Door sommige dames. Uh, die, die Door De Koning een, onder andere. Die, die, doen, die doen een competitie onder elkaar. Ja. De meeste home runs ja, is dat slaan. Ja. Dat is ja. leuk. Ja. Ja. Ja, en, en, en als je, want ik zie ook wel eens dat er een, een bal kort geslagen wordt. Een ja. zogenaamde zo stootslag, zou ik maar zeggen. Ja, in de hoop. Dat uh, ze dan op het eerste hong komen. Maar dan moet je wel snel zijn, waarschijnlijk. Ja, niet? moet je heel snel. Ja. Ja. <laughs> Oké. <Okay. Ja. laughs> okay. Nou, we gaan eventjes, uh, eventjes onderbreken. We gaan even een, uh, een plaatje van jullie draaien. Uh, van jullie muziekkeuze. En dat is Pitbull met Fireball. Maar, maar voor een leek weet je er wel veel van, hè? Wel, hè? Ja, hè? <laughs> ja. <laughs>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 this way. <laughs> Fireball. Ja, nou, dames, we hebben het gehad over de pitcher en de catcher. Maar ik heb ook gehoord dat er een eerste, tweede en een derde honkman is. Vrouwen, moet ik vrouw zeggen. Hè? Ja. Eh, kan je daar eens over vertellen? Wat doen die precies? Wat, wat, wat is de bedoeling van die positie? Nou, dat is ja, moeilijk, hè? Uh, ja, dat is moeilijk. Het zijn, uh, eerste, tweede en derde honk zijn toch... Uh, en de korte stop niet te vergeten. Dat uh, zijn belangrijke posities. De eerste vrouw die, die moet de ballen heel goed kunnen vangen. Want daar wordt het meeste op gegooid. Daar wordt ook vaak uh, iemand uitgegooid op het eerste honk. En uh, de meeste ballen worden naar de korte stop en naar de derde honk geslagen. En vooral de, de derde honkvrouw die, die krijgt de meest harde ballen, snelle ballen. En de korte stop die heeft een, moet een groot bereik hebben. En ook een... Een goede arm noemen we dat. Ja, De derde honk ook, ook. Dat je goed een uh, bal hard kan gooien ja. naar het eerste honk. Ja. Ja. En dit zijn belangrijke speelsters. Maar, maar er zijn ook nog verre velders. Hè? Dat is voor ja. die doorgeslagen ballen. Hè? Ja, en dat zijn net zulke belangrijke speelsters. Ja, het zijn eigenlijk verre allemaal belangrijke. Ja, ja. <laughs> Sommige dames denken wel eens... Uh, ja, die, het verre veld is niet zo belangrijk... maar die zijn zeker zo belangrijk. Vooral als je een sla, goede slagploeg hebt. Vaak, vaak is het zo, ook bij de uh, jongere teams... want dat heb ik gemerkt zelf... dat als je zegt ze staan in het verre veld... vinden ze het minder waardig. Ja, en en ik dat, vind dat, is dat is pertinent niet nee, zo. Nee, ik he? vind dat uh, absoluut niet zo. Nee, nee, nee, ik ook, ik wel... het verre veld maakt me prima. Maakt me hartstikke ja. belangrijk. Ja. Ja, dat moet, je ook zeker, dat moet je ook zeker zo blijven ja. voelen. En dat is zo. Ja. Dus Vertel eens wat over jullie team, want dat, daar hadden we het net al over. Vertel eens over het team. Nou, we hebben een hartstikke leuk uh, softbalteam eigenlijk. Goed zo. Jong en oud, iedereen doet mee. Families, we hebben moeder, uh, de coach Willy, met uh, twee dochters. Mijn nichtje speelt mee met tante. En voor de rest eigenlijk is iedereen ook hartstikke gezellig en bekend van elkaar. En we doen leuke softbalweekenden. Ja. Hoe met avondjes. We oh, oh, dat ja. ook nog? Ja, we doen hartstikke leuke dingen. Oh. We hebben gewoon een gezellig team en nou. we zijn niet heel Nou, Dit moet eigenlijk toch al voldoende zijn voor dames om te komen sombernen, denk wel. ik toch? wel. Ja. Of niet dan? Ja, ja. ja dat lijkt mij ook. Mag ik, even, mag ik ook even ja. wat vragen? Moeten ja. ze specifiek uit Zandvoort komen? Nou, het hoeft niet. Maar ja, om te spelen moeten we vaak of thuis spelen in Zandvoort, ja. trainen. Ja, en we spelen natuurlijk ook wel eens buiten Zandvoort. Ja, want in Zandvoort Probleem. heb je maar één team, neem ik aan. Dus Dan speel je ja. tegen jezelf. Dus ik neem ja, aan dat je wordt jou, niks. Nee. Ja, dus naar hele steden moet gaan. Nee, we hebben ook wel iemand uit Haarlem en Aardewijld Uit Bentveld. Ja, ja. ja. Dus maakt, maakt niet uithuizen ze vandaan komen. Ja, maakt en het helemaal en, er, niet uit. jullie hoog? Of is het meer een gezelligheidsteam? Het is meer een gezelligheidsteam. <laughs> ja, ja. We spelen derde klas. Dus dat, uh, ja, dat derde, zeg, vierde klas. Moet je eerlijk zeggen, dat zegt mij eigenlijk niet zoveel meer. Nee. Tegen SCA 1 en zo spelen jullie niet. Nee, absoluut niet. Het is allemaal... Wat, wat de oudere, wat, nou ja, oudere dames zal ik het even noemen. Dat is vaak dankjewel, zo, hè? ja Nee, nee, nee, maar dat is vaak zo. Dat, Eigenlijk... De lagere teams, dat zijn, ja, dat zijn vaak uh, uh, speelsters... die uit het eerste gedaan komen, hè? Die zakken ja, dan wat langzaam. Heb, ja, die hebben we ook wel uh, maar dat tegen zijn, gespeeld. Maar die erop, kunnen nog heel goed zo, spelen, ja. Pas ja, op, maar dat weet ja, ik, hoor. Dat dan weet dan ik ook. Ja, nee. en, en, en toen jullie nog zo... Wel, zijn jullie uh, wel eens kampioen geweest of is dat niet? Uh, ja, we zijn, twee jaar geleden zijn we kampioen geworden... Dat zou Ja, dat ja. kampioen geworden. Was jij er niet bij? Ja, ik was erbij, maar. Je weet het niet meer? <laughs> weet het niet eens dat meer. moet toch een hoogtepunt van je sofbalcoördinator ja, zijn? Dat doen ik toen vast. Maar... Ja, ze, stond, ze stond in het verderveld. Ja, oh, ik heb het misschien niet da ja. gehoord. Dat kan ook nog wel eens gebeuren. <laughs> Goed, we gaan nog even een plaatje <laughs> draaien om het af te wisselen. <laughs>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 Besef hoeveel ik van je haal. Jij bent een engel zonder vleugels, degene die mij beseft. Jij bent mijn moeder, degene die mij goed kent. Jij staat alles. thank you was uh, Grace met Engel zonder vleugels. Ik heb begrepen dat het een keuze van Laura was. Nou, Laura, bedankt. <lacht> <lacht> erg mooi. Ja, we hebben wel genoten. Het hadden, ja. Erg genoten, hoor. Wel. Ja, maar het was heel erg prachtig. <lacht> ja. uh, het, het is, ik heb nog even een vraag. We hebben het over de uh, verdedigende partij gehad. Maar we hebben natuurlijk ook een aanvallende partij. Wat is, wat, uh, hoe werkt dat? Ze zijn met z'n negenen. Ze zitten met z'n negenen. Zitten ze klaar. En wie gaat er aan de slag? Wie mag er gaan slaan? Nou, eerst gaat nummer 1 slaan. Ja, gaan het het om de beurt uh, gaan ze aan slag. Ja. En uh, nou ja, als er dan drie uit zijn, dan is het wisselen. Kijk, dat is een nou hele goede... Wanneer... Maar we proberen niet uit te gaan natuurlijk. Wanneer ben je uit? Je bent uit als uh, de bal eerder bij het eerste honk is dan jezelf. Ja. Of de bal uh, wordt gevangen, dan ja. ben je ook uit. Ja. En wat nog meer als je aan slag bent? Ben je, wanneer ben je dan uit... Mag je oneindig ik, blijven slaan? Nee, als je drie, drie mooie slagballen hebt gekregen... en je hebt er niet op geslagen of je hebt misgeslagen... dan mag je ook gaan zitten. Dan mag je ook gaan zitten. Ja. u kunt wel gaan. Ja. Ja. Ja. <lacht> ja. En dan wil de coach nog wel eens een beetje boos worden... als er niet op drie mooie ballen geslagen is. Ja, dan moet je gewoon de andere kant Want op kijken. Want ik heb ja. liever dat ze drie keer misslaan. <lacht> dat vind ik niet erg. Dan drie keer niet geslagen. En, en ik heb ook gehoord dat je wel... Een, uh, je mag ook wel, eens, je hebt ook wel eens een vrije loop. Wanneer heb je een vrije loop? Dat is als je vier wijdballen hebt gekregen. En wijdballen zijn dus ballen die niet netjes over de plaat ja. zijn gegaan. Of te hoog of te laag. En tussen schouders en knieën. Ja. ja. ja. Oké. Okay. En, en kan je op het tweede honk of het derde honk ook uitgaan? Dat Want kan je hebt het over de eerste honk gehad. Dus die bal... Maar wanneer ben je bij het eerste en de tweede honk uit? Uh, ja, bij het tweede honk ben je uit uh, als het een gedwongen loop is. Zeg maar als de eerste honkvrouw moet rennen naar het tweede honk... Ja. En uh, de bal is daar eerder dan de tweede honkvrouw. Ja. Of de tweede honkvrouw gaat uh, tweede honk stelen en wordt uitgetikt. En dat is hetzelfde als uh, op het derde, derde. honk eigenlijk. En ja. thuis ook hetzelfde. En thuis ook hetzelfde. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En tussen het is eigenlijk een, als als, als als je op één staat en er wordt een bal geslagen, dan moet je naar twee lopen. is eigenlijk een gedwongen lopen, is dat? Ja, dat is een oh, Oké. Okay. Ja. Okay. Ja, dan moet je. Okay. Nou, we gaan nog eventjes over jullie uh, over jullie team hebben. Dit is allemaal hartstikke duidelijk. Ja. Uh, uh, uh, trainen jullie ook? Als je, als binnen en buiten of alleen buiten? Of ja, binnen, hebben jullie een wintertraining? Binnen hebben we, mogen we in de sportal van de Gertebachschool uh, ja. trainen. Maar die zaal is niet zo erg groot. Daar gaan we meestal met de pitches en de catches in. Ja. En uh, ook degenen die het nog niet kunnen. Gaan we daar ook een beetje gooien, mee een beetje gooien en, en, vielden, en een beetje slaan. Dat zal wat kunnen voordat we het veld opgaan dat, dat begrijp ik, ja. ja. En, en het seizoen, wanneer begint het seizoen? Het, de, het begint eind... Uh, nou, begin uh, april al begint het al. Zou, hoe? Ja. Dat is ja, half april. Ja. Kan er wel een sneeuwruim zijn, of niet? Ja, <laughs> ja. <laughs> Kan we wel eens koud zijn. Ja. Ja. <laughs> en en uh, hoe vaak trainen jullie dan? Eén keer per week of twee keer per week? En welke uh, dag eventueel? Ja, we spelen meestal dinsdag, s'avonds, en... De trainingen zijn in overleg met het hele team. Wanneer ja. de meesten kunnen. Ja, ja. En, en, en jullie mogen aan onze luisteraars vertellen. waarom jullie willen da of da dat jullie vinden dat de dames bij jullie team moeten komen softballen. Nou, dat mogen jullie vertellen? Ja. Omdat we een heel leuk, gezellig team zijn. We kunnen natuurlijk hartstikke goed softballen ook. <laughs> en, uh, ja, om ons team compleet te maken, vinden we het leuk om extra gezelschappen te krijgen. Ja. Om... Iedereen gaat ook spelen. Het is ja. niet zo nee, dat degenen die, de uh, die wat minder goed zijn, dat die alleen maar op de bank mogen zitten. Zo zijn we niet. Iedereen gaat gewoon spelen. wordt uh, eerlijk uh, gewisseld. En... Dus zit, zit er ook een minimum en een maximum leeftijd aan? Nee, de jongste bij ons is geloof ik 20 en de oudste is al dik in de 50. Dus uh, maar daartussenin. Maar 17, 18 zijn, dat mag ook. Het mag, mag. Ja, okay. mag. Maar veel jonger is dan een probleem, of niet? Is voor ons. Want daar zijn het probleem. junioren eigenlijk. Juist ja, he? zijn het junioren, maar. Nou, ja, jullie als... hebben geen junioren-team. Nee, we hebben dus... geen junioren nee. nee. Moet je dan ontheffing aanvragen bij Dat de Dat denk ik wel, voor is... 17 jaar. Ja. ja. Ja, want ik had toevallig vanmorgen had ik iemand die zei van... Ik zei, nou, misschien is het wat voor je. Nou, ze moest er eens even over nadenken. Maar ja, die was 16, dus ik weet niet... Nee, nou, we kunnen ons best gaan doen als ze ja. dat willen. Dan uh, gaan we dat eens een keertje navragen. Bij deze. Ja. Bij deze, <lacht> ja hoor. Want ik denk dat ze wel luistert. Ja. <lacht> nou, dan uh, wil ik jullie uh, eigenlijk heel erg bedanken dat jullie hier aanwezig waren. Ik hoop voor jullie dat het lukt. En uh, dat jullie leden erbij komen, want daar hebben we het eigenlijk voor gedaan. Hè? Ja, daar hebben we het voor gedaan. En voor de gezelligheid, ja, ja, want ja, ja, ik vond ja, ja, het heel ja. erg gezellig. Ja, ja. ja, wij ook. Goed zo, <laughs> dat is heel goed. Ja. En, uh, ja, ik zou zeggen, uh, veel succes. En ik hoop uh, dat jullie je net zo gaan voelen als ons volgende plaatje. En dat het allemaal hartstikke mooi kan lukken. Ja, ik hoop okay. het ook echt. En dat, uh, dat ze niet bang zijn om ons te benaderen. Want we willen ze echt heel graag hebben. Dat is nu de volgende vraag. Want ik heb nog even een vraagje. Wie moeten ze benaderen en hoe moeten ze dat doen? Ze kunnen op de website van de vereniging... daar uh, kunnen ze een berichtje plaatsen. Dus... Okay. Op de website van de vereniging. En die komt dan bij NWB. Die komt bij mij terecht. Oh, Oké, okay. ja. okay. dan ga je selecteren. Ja, dan ga ik bellen. Ja. <laughs> ik ik ga niet wacht heel ja, veel meldingen. Je krijgt vreselijk veel mailtjes, nee, nou, dat daar ben hoop ik echt wel. van overtuigd. Okay. <laughs> ik hoop het wel. Ja. Oké, okay. ik wens jullie heel veel succes. Is dat www.zsc.nl? Ja. Ja. ja, klopt. Dan hebben we die genoteerd. Hartstikke goed. Oké, en bedankt. De column, de column van, van de, van de van week, van week, van week. week Jihad. De beelden van de aanslag op de redactie bij de satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs. We kennen ze intussen allemaal. De ernstige dreiging in België. Aanslagen in New York, Madrid en Londen. De wereld is al een tijdje aan het doorslaan. Maar het houdt nog lang niet op, ben ik bang. Kun je ooit een ex-jihadist zijn, vraag ik mij af... Na het zien van allerlei nieuwsberichten en praatprogramma's op de televisie... het lijkt mij net zo moeilijk om van een verslaafde te horen dat ze afgekikt zijn. De radicale gedachtes die die persoon in kwestie had, zijn ineens gevolgen dan? Geloven in een ideologie als soera's, alles uit de weg ruimen wat hun waarheid tegenspreekt... wordt ineens omgebogen naar begrip en menslievendheid. Ik zou het knap vinden als je mentaal zo'n omslag kunt maken. Maar op welke wijze kwam de omslag in de doctrine die ze volgen eigenlijk? Zouden we die wijze dan niet om moeten zetten in een leerstijl? Voor de jongeren die zoekende in hun leven zijn. Die op het punt staan van doelloosheid... en op hun tere dieptepunt gerecruteerd worden... omdat ze daarmee weer gaan geloven in iets. Dat wil je toch voor zijn... Wordt het niet tijd om deze, vaak op goed opgeleide jongeren... op hun hart te drukken dat het beangstigende combinatie... van religie en geweld absurd en onacceptabel is? Dat het zinloos neerschieten van mensen aandacht krijgt... maar dat het niet betekent dat ze daarmee een discussie hebben gewonnen? Mensen worden niet angstiger om zich uit te spreken. Er ontstaat alleen nog maar meer woede door. Hoe komt het dat jongeren niet meer te verleiden zijn... met mooie verhalen over hun geloof en of de juiste intentie hiervan? En over de waarde van hun eigen bestaansrecht. Eigen meningen hebben is oké. Okay, tot op zekere hoogte. Een geloof eren is prima. Maar moorden hoort daar nooit of te nimmer bij. Je suis Charlie. Of niet. Een mensenleven is het gewoon niet waard. Mandy Schorel.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 See We disagree. De seniorenvereniging Zandvoort. Wij zijn een vereniging van 50-plussers... met meer dan 600 leden in Zandvoort en omgeving. Meer dan 50 vrijwilligers staan garant voor een gevarieerd aanbod van activiteiten. Zoals bezoeken van musea en theater... stadswandelingen, uit eten, bridge en klaverjassen... Nordic walking en wandelen, meerdaagse reizen en dagtochten, modeshows, fietsen, zwemmen, feest- en bingo-middagen en zingen. Bezoek ook onze website www.seniorenvereniging-zandvoort.nl De tijd staat veel voor jou in mij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 Ik kwam je binnen in mijn huis Heb je meteen herkend, ik wist dat je zou komen En als de zon straks ondergaat Ben je vervuld van mij en ik, ik leef in jou Adem mijn adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij vallen vandaag